1 uur. Het ROS Journaal. Door Altmegens. Goedemiddag. Russische punkgroep die zou hebben gekwetst hoort zometeen het vonnis. RIVM waarschuwt voor matige smok en de transfer van Van Persie naar Manchester United is definitief rond. Wolkenvelden en zon vanmiddag. Temperatuur stijgt naar 25 graden in het noorden en zo'n 29 in het zuidoosten van het land. Vannacht dan is het overal helder, wordt het 17 graden. Morgen volop zon. In het uiterste noorden en westen blijft het net onder de 30 graden. In de rest van het land wordt het 30 tot 32 graden. En ook zondag veel zon en tropisch warm. Ja, Dit moment doet een rechtbank in Moskou uitspraak... in het proces tegen de Russische punkgroep Pussy Riot. Tegen de bandleden is drie jaar cel geëist... vanwege het kwetsen van de gevoelens van gelovigen. In februari gebeurde dat... Bent bracht een protestlied tegen president Poetin ten gehore... en dat deden de dames in een kathedraal in Moskou. Correspondent Geert Groot-Koerkamp. Um, Geert, um, is er al iets bekend? Nee, er is al bekend. En het, het zou goed kunnen zijn dat het begin van het proces nog wel even op zich laat wachten, want er is behoorlijk veel belangstelling. Uh, de rechtbank, de straat waar de rechtbank aan ligt, is helemaal afgegrendeld. En, en aan de kop van de straat, achter de dranghekken, daar hebben we honderden, uh, zowel sympathisanten als ook tegenstanders van, uh, van die dames uh, verzameld. En er zijn nog steeds heel veel mensen, journalisten er zijn enkele honderden journalisten daar te trekken, die proberen in de zaal te komen. Uh, dus op dit moment is uh, het lezen van het vonnis nog niet begonnen. En we wachten af wanneer dat gaat gebeuren. Maar, maar de leden van de band zijn al wel in de zaal. hè? Die zijn al uh, vanaf vanochtend uh, in, het, uh, in de rechtbank. Uh, dat is gebruikelijk als er een, als een, als er een hoorzitting is. Uh, dan worden ze al heel vroeg uh, in de ochtend vanuit de gevangenis uh, daartoe gebracht. Dus ze zitten al een uur of vier, vijf jaar in de rechtbank in een cel. En vandaar krijgen ze dan af en toe een, uh, een beetje heet water. Mm. Heel veel uh, voor- en tegenstanders op straat, zei je al. Um, maar verder verloopt het daar rustig, buiten? Ja, relatief. Het is eigenlijk een beetje de herhaling van wat we de afgelopen weken hebben gezien... Toen het, uh, toen het proces aan de gang was. Uh, toen kwamen er elke dag uh, kwamen er mensen daar naar de rechtbank... Uh, van enkele tientallen tot naar maximaal rond de honderd, denk ik. Ook veel journalisten natuurlijk. Uh, en er, wordt, ja, er, worden, er worden wat uh, liedjes gezongen. Uh, er staan wat mensen met spandoeken, uh, plakkaten voor en tegen... Uh, Pussy Riot en uh, vaak op de wel tot uh, behoorlijk uh, heftige discussies, ook tussen die voor- en tegenstanders, maar niet echt om een handgemeen. En ook mm. wat betreft, uh, ja, de politie die, die, heeft wel, uh, die is wel opgetreden, er zijn een paar uh, aanhoudingen verricht onder meer van een bekende linkse activist, de Sergei die wilde naar de rechtbank lopen, maar die begon eerst een uh, toespraak af te steken en dat was niet naar de zin van de politie mm. en die hebben we meteen ingerekend. Maar voor de rest is het uh, relatief rustig en er worden nu veel ja, liedjes gezongen. Ja. De drie dames uh, uh, zongen begin dit jaar in de Christus de Verlosterskathedraal. Uh, verlos ons Maria, verlos ons van, uh, van Poetin. Daarvoor is drie jaar celstraf geëist. Wat denk jij, gaat het dat ook worden? Nou ja, de mening is verdeeld. De, de, de eis was drie jaar. Ze, zouden, ze hadden zeven jaar kunnen krijgen in theorie. Maar uh, het geval wil dat uh, de, de gedupeerden, dat zijn onder meer enkele bewakers van die kathedraal, die, die zeggen dat ze ja, getraumatiseerd zijn door dat optreden van die punt bent. Uh, die zeggen dat ze op zich wel tevreden zijn met een voorwaardelijke straf. Uh, en dat samen met uh, een uitspraak van uh, president Poetin, onlangs in Engeland, dat hij vindt dat die drie dames uh, niet al te zwaar gestraft moeten worden, wat dat dan ook is. Of dat nou een vrijspraak is, of uh, misschien een paar weken of een paar maanden gevangenisstraf, niemand weet dat. Maar dat alles samen geeft de hoop, toch bij, bij sommige, of, ja, bij, bij, de, bij de aanhangers, de sympathisanten van die groep, dat ze misschien toch uh, zullen worden vrijgelaten. Op dit moment nog niet begonnen met het voorlezen van het vonnis. Mocht dat tussen, laten we zeggen, nu en tien minuten uh, wel gebeuren en meer bekend zijn, dan uh, komen we bij jou terug. Voor dit moment, dankjewel, Geert Groot-Koerkamp. Het wordt een warm weekend met temperaturen van boven de 30 graden. Heerlijk om naar buiten te gaan, naar lekker van te genieten, op een terras te gaan zitten. Maar niet voor iedereen, vooral ouderen, hebben vaak last van die hoge temperaturen. Verschillende verzorgingshuizen volgen daarom een zogeheten hitteprotocol. Daarin staat hoe ze het voor hun oudere bewoners aangenaam en veilig kunnen houden. Verslaggever Menno Reemeijer in zorgcentrum Het Weertje in Doedinchem. Nou, pastoor, wou u ook een beetje drinken? Niet zoveel, halfje. We kunnen even doorgeven als je ranja mag ik, hoor. Nee, hoor. Nee, hoor. Ranja wordt uitgedeeld. Ja, is nodig? O ja, het is lekker, hè. Ja, het is een wat anders. Het wordt erbij, beetje warm, ik Je moet het drinken, zeg. In de keuken wordt hard gewerkt voor de lunch, kok binnen Kippenhoven. Wat uh, staat op menu? Het merendeel, uh, die een gestoofde vis vandaag. Met worteltjes, uh, gekookte aardappels. Maar houdt u er ook rekening mee in het menu, dat uh, het warm kan worden? Ja, zeker. Uh, we hebben hier een speciaal protocol hebben we, daarvoor. En uh, we, we verstrekken dan uh, altijd extra limonade uh, delen daardoor. Uh, Bouillon kunnen ze krijgen. Uh, en, uh, en we hebben nog altijd bij het warm eten hebben we water. kan hem met water uh, als, als extra. En uh, als het nou heel erg warm is, dan, uh, dan geven we ijsjes extra. Als de mensen... is, is het mogelijk dat je s'avonds uh, de airco aanlaat? Als meneer Weyven mag... hier zou willen zitten? Dat kan, in de ja, eetzaal, de eetzaal... blaast de airco. Maar het moet zo uit als de mensen allemaal uh, zitten. Want anders krijgen ze het heel koud, hè? Ja, dat klopt. De mensen hebben er vaak een hekel aan als het uh, langs hun benen waait. Ginny Wensink is uh, teamverpleegkundige bij het weertje. Uh, speciale maatregelen in de keuken heb ik net gehoord. Uh, wat extra water, uh, een bouillonnetje erbij... Als het heel warm wordt, het is ook nog een ijsje. Wat doen jullie nog meer? Uh, ja, dat klopt. Er is uh, bij warm weer een hitteprotocol uh, wat in gang gezet wordt. En uh, we proberen zoveel mogelijk de hitte buiten te houden... door de zonneschermen op tijd naar beneden te doen. s ochtends uh, nog even te koelen door de deuren open te zetten... en zodra het warm wordt uh, de boel te sluiten. Hitteprotocol, dat is iets dat is ingevoerd na die enorm hete zomer... ergens 2003. In Frankrijk vielen toen heel veel doden, 11.000 doden. Toen werd hier eigenlijk ook voor het eerst echt nagedacht over... Wat te doen met warmte? Ja, er is inderdaad echt een schrijven opgesteld, zodat het binnen heel sensieren eigenlijk één lijn geldt. Sensieren is de instelling van wat het weer je ondervalt. En binnen heel sensieren is eigenlijk het hitteprotocol van toepassing op het moment dat het 25 graden of warmer is en een benauwd aanvoelt. Wat houdt het allemaal in? Wat zit daar nog meer in?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 Een lekker soepje. Ja, dankjewel. Alsjeblieft. Is dat een soepje omdat het lekker is ja. of vanwege het vocht? Ja, zit dan geen. Wat heeft u verder besteld? Ik heb eh, varkensrahoe. Met gebakken aardappelen. En wat toe? Ijs. Dat is lekker met dit weer. Bijdrage was dat van Menno Reemeijer. Bijdrage die in twee opzichten over het weertje ging. Het weertje met een thee, omdat het zo warm wordt. En het weertje, omdat het zorgcentrum in Doetinchem zo heet. Uh, het RIVM dat waarschuwt dat dit weekend smok kan ontstaan. Hoge temperaturen en windstilte kunnen leiden tot luchtverontreiniging. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu... gaat het komend weekend om matige smokvorming. Ja, we hebben matige smok en ernstige smok. En er is nu sprake van matige smok. Met name mensen die hier gevoelig zijn aan de luchtwegen. moeten zich dan niet inspannen. Dat is eigenlijk het enige wat je kan doen. Uh, binnen blijven niet te veel doen. Morgen, aan het eind van de middag. dan bestaat grote kans op smok in het zuiden en midden van het land, zegt het RIVM. En zondag, dan kunnen op meer plekken mensen daar last van krijgen. Dit is het nos Journaal, Het Dooralt Meegens. In Servië is een Nederlander gearresteerd die 30 kilo heroïne het land wilde insmokkelen. De man probeerde vanochtend vroeg samen met een man uit Turkije... de grens van Bulgarije met Servië over te steken. Grenswachten vonden vervolgens in het dashboard en onder de achterbank van de auto... 60 pakjes met heroïne. De twee worden in Servië door justitie vervolgd. Prinses Margriet heeft op de vakantie haar rechter knieschijf gebroken. Ze is gevallen tijdens een wandeling. De prinses is de komende weken wat minder mobiel en loopt met krukken. Zo laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. Het is niet bekend waar en wanneer het ongeluk heeft plaatsgevonden. Omdat de vakanties van het Koninklijk Huis een privé-aangelegenheid zijn... doet de Rijksvoorlichtingsdienst daarover geen mededelingen. Ja, mooi weer dit weekend. Dus wordt het druk op de stranden. Reden voor de reddingsbrigade om flink wat extra mensen in te zetten. Raymond van Maurik van de Nederlandse Reddingsbrigade. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoeveel mensen zet u normaal in in zo'n weekend? Uh... Normaal zijn het er ook al gauw een stuk of 2.500. Uh, twee, ja. uh, en op sommige plaatsen waar ook de grootste drukte verwacht wordt, daar zullen we waarschijnlijk nog wat extra mensen aansluiten. En maar ook op heel veel plaatsen uh, hoopten we eigenlijk al dat het weer een keer mooi weer zou worden. En dat wordt gewoon uh, gewerkt volgens de normale roosters. En, en hoeveel mensen worden er dan bijgezet? Nou, dit kan soms uh, een verdubbeling van de post uh, betekenen. een uh, gemiddelde post uh, zitten altijd vier mensen minimaal. Uh, en on onder dit soort omstandigheden kunnen dat er wel zes of acht zijn. Uh, met name ook uh, vanwege onze ervaring deze zomer met het kwijtraken van kinderen. Hmm. Dat vraagt veel capaciteit. Uh, en uh, stel dat je dat overkomt, uh, zijn die mensen dan makkelijk te vinden? Nou ja, u kunt zich voorstellen als het heel erg druk is, uh, dat dat niet zo heel eenvoudig is. Gelukkig zijn wij daar wel erg goed in. Uh, het is ons wel gelukt om alle kinderen die we kwijt waren afgelopen zomer, of die hun ouders kwijt waren, om die ongedeerd terug te vinden. Het waren er al meer dan duizend in de, in de afgelopen weken van deze zomer.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 Ja, het is echt, als het zo druk is, een kind echt in een fractie van een seconde, van ik heb er zelf twee. Dus daar moet ik ook erg goed op letten. En uh, het is ook uh, lang geen kwade wil, weten we. Maar mensen zijn snel afgeleid, zeker als ze eindelijk even weer een paar mooie dagen hebben en met z'n allen het strand op kunnen. Het is onze belangrijkste tip, is eigenlijk uh, pas op je kind. Ga er gewoon leuk mee spelen, dan uh, blijft het voor iedereen uh, leuk. Ik hoop dat u uh, niet veel in actie hoeft te komen komend weekend. Nou, ik hoop het ook niet, maar we zijn er klaar voor en, uh, en we staan er ook voor om de mensen te helpen om uh, toch van het mooie weer te kunnen genieten. Dankjewel, Raymond van Maurik van de Nederlandse Reddingsbrigade. Goedemiddag. Graag gedaan, goedemiddag. De transfer van Robin van Persie naar Manchester United is afgerond. Spits komt voor zo'n 30 miljoen euro over van Arsenal en tekent een contract voor vier jaar. Van Persie heeft de afgelopen dagen zelf met United onderhandeld en is inmiddels medisch gekeurd. Al eerder trok Manchester coach Alex Ferguson de Japanse speler Kagawa van Borussia Dortmund aan. Ferguson is blij met het team dat er nu staat. You know, it's a fantastic collection of players here. Hope ik picked the right combinations. <laughs> But um it's great to to have a player of Van Persie's qualities come into the squad as it is at the moment. Very pleased. Ja, dat was uh, Alex Ferguson. Van Persie kan maandag zijn debuut al maken voor United in het competitieduel met Everton. John Bakker nu. Bij de ANWB en hij heeft verkeersinformatie. Met inmiddels 14 files en die zijn goed voor 65 kilometer. Veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... tussen Blarikum en Eembrugge, 8 kilometer. Na een ongeluk op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag... bij Hoogmade, 6 kilometer. De rechterrijstrook is daar dicht. Ook een ongeluk op de A13 vanuit Rotterdam naar Den Haag... bij knooppunt Ipenburg. Daar staat inmiddels 13 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten... Verkeer vanuit Rotterdam naar Den Haag kan beter omrijden via Gouda. Nog een aanrijding op de A50 van Os naar Arnhem... bij Knoppet-Valburg, 3 kilometer file. En de andere kant op, vanuit Arnhem naar Os... bij de werkzaamheden bij Knoppet-Eewijk, 12 kilometer. Nog één keer de hoofdpunten. We begonnen deze uitzending uh, met aandacht voor de Russische punkgroep Pussy Riot. Die ze hebben gekwetst. Die hoort zo meteen in Moskou de uitspraak in een proces. Uh, tegen die bandleden is drie jaar cel geëist... Uh, we hadden daar graag uh, in deze uitzending al wat nieuws over gegeven... maar uh, men is nog niet zover dat het vonnis wordt voorgelezen. Zodra dat het geval is, dan hoort u dat hier op Radio 1 natuurlijk meteen. Het RIVM waarschuwt voor matige smok morgen en zondag. En de transfer van Van Persie naar Manchester United die is definitief rond. Bijna 14 over 1. Dit was het uitgebreide NOS-journaal. Frank du zo meteen weer met het vervolg van lunch...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 Het is Radio 1, NCRV, Lunch, Frank de Mosch. Goedemiddag en welkom terug bij Lunch. De vergrijzing staat voor de deur en daarom vormen ouderen de ultieme nieuwe doelgroep. Teun van Hellenberg Hubar startte een bedrijf dat hierop inspeelt. Alter Ego Services verzorgt alle administratieve taken voor senioren die dat zelf niet kunnen. Straks een gesprek hierover. En na half twee stand.nl zijn benieuwd naar uw mening. De stelling is, het is begrijpelijk dat Emil Roemer zich verzet tegen de Europese boete. Roemer ging gisteren los in het financieel dagblad. Moet ik die belachelijke boete betalen als het tekort groter is dan 3% over my dead body? Juist de waar ik deed hem, op, kwam hem op veel kritiek te staan. Is het goed van Roemer dat hij met open vizier benoemt waar de SP voor staat? Of is het in de verkiezingstijd niet slim om dit soort statements te maken? Bent u daarmee eens of eens? sms het naar 7070, /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. Of u kunt stemmen op onze website www.stam.nl of twitteren, hashtag StamPunt. Dit is Radio 1, de werklunch. Het aantal jongeren met een uitkering is het afgelopen jaar met 54 procent gestegen. De ChristenUnie wil daarom een speciale aanpak voor jeugdwerkloosheid. Aan de telefoon heb ik Arie Slop, lijsttrekker en fractievoorzitter van de ChristenUnie. Arie Slop. goedemiddag. Goedemiddag. En waren er waren toch al speciale maatregelen tegen de, de jeugdwerkloosheid? Dat klopt. In 2009 toen we ook in een crisis zaten, heeft het toenmalige kabinet... waar de ChristenUnie ook onderdeel van was besloten om heel gericht te proberen te voorkomen dat jongeren werkloos zouden gaan worden. Omdat er toen ook een behoorlijke stijging uh, van Aanschuld. Meneer Slob, sorry dat ik u nu in ieder maar uh, heeft u uh, uw telefoon op de speaker staan? U klinkt alsof u in een wasstopper zit. Ja, is dit beter? Stukken beter, ja. dank u wel. Uh, in, in 2009 dus een hele gerichte aanpak gekomen om te voorkomen dat er een groeiend aantal uh, jongeren werkloos zou gaan worden. En dat beleid is behoorlijk succesvol uh, geweest. Uh, tegen onze zin in heeft het uh, kabinet uh, wat daarna gekomen is uh, dat beleid weer uh, stopgezet. Ja, nu zien we dat de werkloosheid weer flink aan het oplopen is, uh, ook vanwege de crisis. En is er dus echt alle reden om een hele gerichte aanpak van de jeugdwerkloosheid uh, te hebben. En waarom is de, die regeling afgeschaft door het uh, kabinet Rutte? Nou, ze vonden het niet echt nodig om daar heel gericht uh, beleid voor te hebben. Ze zeiden van nou, het heeft zijn doel, uh, heeft het wel uh, gehaald en uh, we stoppen ermee. En uh, ja, dat vonden wij onverstandig. Dat is vorig jaar uh, gebeurd. Uh, we zitten nu uh, in een crisis en zien dat het aantal uh, jongeren wat werkloos is, en hebben we nog maar het jongeren tot 24 jaar, dat dat al zo'n 106.000 uh, jongeren is. Dus één op de vijf werklozen is uh, jong en uh, kan ja. dus ook niet aan een baan komen. Alle reden dus uh, nu om hens aan dek uh, te komen en uh, ja, met een gerichte aanpak uh, voor deze bestrijding van de jeugdwerkloosheid te komen. Destijds in 2009 steeg de gewone werkloosheid harder dan die van de jeugdwerkloosheid. Uh, nu is het omgekeerd het geval. Het is juist de jeugdwerkloosheid die heel hard stijgt. Ja, de dat is heel hard aan het stijgen. We hebben gezien dat in, in de afgelopen periode zo'n 20.000 jongeren bij zijn gekomen. En FNV-jongeren heeft ook al gewaarschuwd van pas op. Er zijn ook nog heel veel jongeren die nog buiten de cijfers uh, blijven omdat ze zich niet uh, aanmelden. Dus het kan nog wel eens een stuk groter zijn dan we nu uh, denken. Uh, nou, wij, wij pleiten voor een gericht uh, beleid. Een beetje analoog aan wat we ook in 2009 hebben gedaan. Uh, als jongeren te lang thuis blijven zitten uh, gaat dat enorme gevolgen hebben. Ook uh, voor... Ja, resultaten om ze weer aan het werk uh, te krijgen. Dus uh, hier hoe... moet actie voorkomen? Ja, en wat voor actie? Nou, onder andere uh, vinden wij dat uh, de, de overheid uh, ervoor moet zorgen dat uh, werkgevers ook uh, in de gelegenheid worden gesteld om jongeren aan uh, te nemen. We hebben de regel kleiner baantjesregeling gehad voor jongeren. Dus als ze minder dan 12 uur werkten, waren er wat uh, fiscale voordelen voor werkgevers om jongeren aan het werk uh, te, te nemen en te houden. Uh, dat is afgeschaft. Dat zou het omstret weer opnieuw uh, geïntroduceerd uh, moeten worden. Dat is een, wat ons betreft een, een belangrijk punt. We zien dat veel jongeren ook met flexcontracten te maken krijgen. Nou, we komen niet aan het aantal keren dat ze een flexcontract mogen krijgen. Maar vinden wel dat als er een volgend flexcontract komt dat het dan groter moet zijn dan het eerste. Dat zijn zo een paar voorbeelden ook uit wat ons betreft de aanpak zou moeten zijn. Even, even dat laatste. Het gaat er nu om dat mensen die drie keer een contract hebben gehad, die moeten een periode weg. Wij vinden dat als je voor de tweede keer een flescontract uh, krijgt... dat die dan in, in tijd groter moet zijn dan de eerste. En de derde ook weer groter dan de tweede. Dat geeft de jongeren ook voor een iets langere periode... ook weer een stukje werkzekerheid. Goed, dat zijn de ideeën van Arie Slob, lijsttrekker... en fractievoorzitter van de ChristenUnie. Dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Er is uh, inmiddels in uh, Moskou het een en ander aan de hand. Geert Groot-Koerkamp, NWS-correspondent in Moskou. Er is een uitspraak uh, als het gaat om Pushy Riot... De is nog in volle gang, maar de, de, de rechter is net, uh, even kijken, drie minuten geleden begonnen met het voorlezen van het uh, vonnis. En uh, nou, zoals verwacht is ze begonnen met vaststellen dat uh, de drie dames, de leden van de, van de punkband, dat die schuldig zijn. Uh, en nu is ze nog steeds aan het lezen uiteraard, want nu moeten we horen, en dat kan helemaal wel aan het eind van het vonnis zijn... Wat precies uh, de straf zal zijn die ze, die ze zullen krijgen. Of het een voorwaardelijke straf wordt. Of dat ze daadwerkelijk de uh, drie jaar strafkolonie krijgen die de procureur heeft geëist. En schuldig aan wat precies? Nou, ze hebben uh, in februari. in de uh, belangrijkste kathedraal van Moskou. hebben ze. wat ze noemen een puntgebed opgevoerd. Uh, dat is ook video vastgelegd, uh, gekleed in. in uh, ja, kleurige. Uh, Netkousen over het hoofd met gaten erin voor de ogen en de mond. Uh, hebben ze uh, een, ja, een gebed uh, voorgedragen uh, waarin ze vragen om het vertrek van Poetin. Ja, dat sorry, ook, uh, heer, dan, de aanloop... maar de rechter vindt dat zijdig met wat precies? Uh, de rechter vindt dat uh, verstoring van de openbare orde, dat in de eerste plaats. En uh, er zijn ook uh, gedupeerden in het, uh, in het spel. Dat zijn uh, mensen uh, bewakers van die kathedraal die zeggen dat ze morele schade hebben geleden door het optreden van... Uh, van die drie dames en dat ze daardoor ook niet goed in hun werk kunnen doen... dat ze daardoor getraumatiseerd zijn. Dat alles bij elkaar, dat is reden om ze, nou ja, om ze schuldig te verklaren. Goed, dat, dat is de stand van zaken nu. Zodra er een, een uitspraak ligt rond de daadwerkelijke straf... voorwaardelijk of onvoorwaardelijk, dan horen we dat graag weer van jou. Geert Groot, Koerkamp in Moskou. dankjewel. Volgens staatssecretaris De Kom kunnen bijstandsgerechten... De best wat meer hun best doen om aan een baan te komen. Dat schreef hij gisteren in een brief aan de Tweede Kamer. René Paas, de voorzitter van Difosa, dat is de koepel van gemeente, gemeentelijke sociale diensten... was daar niet zo heel erg blij mee. Ik heb René Paas aan de lijn. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat dacht u toen u die brief was? Nou, ik dacht, de brief is een stuk strenger dan het rapport dat eronder ligt. Het rapport dat eronder ligt, dat gaat over allerlei mensen in een uitkering. Niet alleen over bijstandsgerechten. Uh, en hoe, maar hoe makkelijk of moeilijk die aan... Uh aan arbeid kunnen komen voor mensen met weinig opleiding. En dat, dat rapport brengt allerlei uh, dingen daarbij in beeld... en zegt, ja, motivatie is heel belangrijk. En meteen zie je dan de politieke reflex bij de staatssecretaris toeslaan... en die zegt van, ja, zie je wel, er moet gewoon strakker gehandhaafd worden. En ga strakker handhaven en dan willen ze wel. En dat is echt, zeker waar het gaat om bijstandsgerechten... Te tekort door de bocht. Sommige mensen hebben echt een flinke duw nodig, krijgen die ook vaak. Um, maar een heleboel anderen zijn Zeer gemotiveerd om werk te vinden, alleen dat valt op dit moment niet mee. Ja, want daar richten de pijler van de Krom zich met name op, de staatssecretaris. Die zei, ja, mensen doen zelf te weinig, die zijn lui. Ja, kijk, uh, geen misverstanden. Als je werk kan krijgen, dan hoor je niet in de bijstand. Hè, wat voor werk dat ook is. En sociale diensten zijn de eerste om mensen daarop te wijzen. Uh, maar er is flinke tegenwind op dit moment. Er is een record aantal werklozen. En uh, er zitten heel wat mensen in de bijstand die bepaald niet favoriet zijn bij werkgevers. He, dus, en werkgevers kunnen gewoon kiezen nu. Ja, maar er zijn ook heel veel banen waar mensen niet op zitten te wachten, toch? Ik bedoel, ze werken toch ook? Um, er zijn ook banen waar mensen niet op zitten te wachten. En op het moment dat je bij de sociale dienst geconfronteerd wordt met iemand die zijn neus lijkt op te halen voor werk, dan krijgt hij een sanctie. Ja, dus wat de kom zegt, wat de staatssecretaris zegt, de suggestie namelijk dat mensen te veel zoeken naar een baan die ze echt leuk vinden. Wat vindt u daarvan? Kijk, hij baseert zich op cijfers. Hij zegt van nou, de helft van de bijstandsgerechten voelt geen dwang om te solliciteren, dus je moet sneller sanctioneren. Uh, dan blijkt uit het onderzoek dat gisteren is gepresenteerd, dat veel mensen, acht van de tien in dit onderzoek, zo gemotiveerd zijn dat ze echt geen drang nodig hebben. De mensen, er zijn er nog mensen die een vrijstelling hebben... bijvoorbeeld vanwege kleine kinderen. En er zijn er mensen waarmee zoveel aan de hand is... dat je echt even moet nadenken wat het slimst is om te doen. Kijken of je ze kunt helpen, of je ze kan motiveren... of gewoon de knoop erover. En ik ben blij dat gemeenten heel actief zoeken naar de... Beste elementen uit hun gereedschapskist om mensen uit de bijstand te krijgen. Nou ook op dat vlak de knoet. Ja, dan ligt ook nog een klein strijdpunt, zou ik maar zeggen. Omdat de staatssecretaris zegt dat de gemeenten onvoldoende doen om die uitkeringsgerechtigden aan het werk te krijgen. Uh, dat maakt hij niet hard. Maar ik denk wel dat de staatssecretaris als geen ander de omstandigheden kent waarin gemeenten dat werk van hem moeten doen. In de afgelopen jaren hebben gemeenten samen meer dan een miljard geld toegelegd op de uitvoering van de bijstand. Dat is inclusief controle en handhaving. Als er in diezelfde periode... zeven van de tien sociale diensten zegt... ja, we hebben op, zelfs op het zittende bestand... nog extra handhavingsactiviteit gezet... dan denk ik, nou, je mag je handen misschien nog wel stijf dichtknijpen... over wat er wel gebeurt. Het is zo demotiverend om iedere keer als er iets is... in een grootscheepse enquête dat je misschien niet bevalt... om dan weer te zeggen, zie je wel, je moet gewoon harder sanctioneren... want dan gaan ze wel aan het werk. De feiten zijn dat er ongelooflijk veel mensen op dit moment werkloos zijn... en dat uh, mensen die een bijstandsuitkering hebben, dat daar veel mensen tussen zitten... Uh, wat, wat hen niet in eerste instantie geliefd maakt bij werkgevers. En het zou prettig zijn als we uh, uh, ook in de contacten met de staatssecretaris... voor dat feit ook af en toe begrip tegenkomen. Hmm. Hoe kwalificeert u de brief aan de Kamer van de staatssecretaris? Nou, de staatssecretaris heeft um, uh, uh, een veel strengere brief geschreven dan het rapport dat eronder ligt. Het rapport dat eronder ligt uh, zijn we aan het bestuderen. En we kijken zoals altijd wat de mogelijkheden zijn om onze praktijk te verbeteren. Ik denk dat de brief ook een statement is om nog eens een keer duidelijk te maken dat je erg bent van de handhaving. Geen misverstanden, dat zijn wij ook, maar het moet uit de lengte of uit de breedte. En ik ben heel blij dat gemeenten echt zoeken naar de meest effectieve manier om mensen uit de bijstand te krijgen. En dat is niet altijd de handhaal. René Paas, voorzitter van DIVOZA, de koepel van de gemeentelijke sociale diensten. Dank u wel. Graag gedaan. Met steeds meer ouderen in Nederland zou je denken dat dienstverlening aan ouderen een groeimarkt is. Teun van helleberg Hubaar denkt dat in elk geval wel, want hij start een bedrijf dat hierop gericht is. Teun van helleberg Hubaar, goedemiddag. Goedemiddag. Wat doet uw bedrijf? Wij um, zorgen uh, voor uh, zakelijke en persoonlijke ondersteuning, dienstverlening aan uh, met name senioren, maar ook aan uh, hun familieleden, kinderen bijvoorbeeld. En wat voor ondersteuning? Um, twee allerlei, met name de zakelijke uh, kant uh, wordt door uh, mijn compagnon Paul Rijpstra, die overigens naast me zit hier in de studio. Um, uh, dat wordt door ons gedaan. En uh, voor de persoonlijke persoonlijke stuk, dus bij wijze van spreken um, vervoer, transport, begeleiden, organiseren van dingen, helpen in, in huis, uh, verzorgen van de tuin, dat soort zaken. Daarvoor hebben wij een, een netwerk. Dat laatste klinkt als thuiszorg, maar dat is iets anders? Ja, we doen eigenlijk, uh, uh, goed dat u het vraagt, we doen eigenlijk alles wat de thuiszorg niet doet. Of andersom, wij doen niet datgene wat de thuiszorg doet. Ah, precies. Want als, als je tegen de thuiszorg zegt... zou je die roos even willen snoeien, dan uh, dat ja, gaat het niet gebeuren. Ja, natuurlijk heb je ook helemaal geen tijd voor, hè? dat is bekend. Ja, en dan dat zakelijke deel. Wat, wat voor uh, soort uh, activiteiten of taken neemt u dan over? Nou, dat, dat varieert van uh, uh, postbehandeling, administratie. Uh, die mensen of niet meer zelf kunnen doen. of waar ze gewoon geen zin in hebben of geen tijd voor hebben. Tot wat meer gecompliceerde, wat meer uh, uh, uh, zeg maar inhoudelijke advisering. Bijvoorbeeld uh, rondom een levenstestament. Dat is een betrekkelijk nieuw uh, uh, document waarin je voor de toekomst, voor als je bijvoorbeeld uh, tijdelijk in een ziekenhuis belandt... en dus je zaken niet meer zelf kunt regelen. Dan kun je in dat document uh, aangeven wie dan welke taken uh, moet overnemen. Mm -hmm. Nou, daar kunnen wij bij adviseren en ook bij de uitvoering van zoiets... van zo'n levenstestament kunnen wij dus ook behulpzaam zijn. Maar we doen ook uh, bewindvoering als het nodig is. Als een ouder iemand onder bewind uh, komt... Um, dan kunnen we dus ook uh, die bewindvoering doen. Nou, aanvragen van CIZ-indicaties. Ja, dat is misschien een beetje... Zorgindicatie. Ja, zorgindicatie, precies. Nou ja, wij dachten, wij zagen om ons heen... gewoon een aantal situaties waarin mensen... eigenlijk vrij absurd um, ieder voor zich... het wiel opnieuw aan het uitvinden waren. En op hun eentje de dingen moesten uitzoeken. Toen dachten wij, ja, dat, er zijn A, heel veel alleenstaanden... die, daar, die dus voorkomen op zichzelf zijn aangewezen... En voor zover mensen wel kinderen of familieleden of vrienden hebben... dan zijn het uh, mensen die daarin niet gespecialiseerd zijn. Dus ja. het leek ons nogal logisch, uh, of eigenlijk uh, merkwaardig... dat er niet een, uh, één portaal, één loket in Nederland is... waar je met al dit soort uh, vragen terecht kunt. Dat kunnen mensen dus wel, die kunnen bij uw bedrijf terecht. Uh, uh, wie betaalt die rekening? De cliënt. Ja? Ja, de cliënt, niet de overheid... Um, en, en gaat het om een stevige bedragen? Wat, wat, wat voor orde moeten we denken als het gaat om ondersteuning? Ja, we hebben juist om die reden hebben we tariefbewust laag gehouden. In die zin dat wij bijvoorbeeld voor een uh, maandelijkse administratie en postbehandeling zijn we ongeveer zo'n uur, anderhalf uur mee bezig. Dan vragen wij 75 euro voor per maand. Nou, dat, uh, als je dat afzet tegen het. Uh, tegen het tarief wat een loodgieter in rekening brengt, dan zit het daar niet ver vandaan. Dus dat leek ons alleszins redelijk. Gaat ja. het om wat, in, wat, wat ingewikkelder eh, advisering, dan gaat het tarief ook wat omhoog. En ook als we wat, wat langer bezig zijn eh, natuurlijk. Maar dat gaat allemaal um, um, op basis van maatwerk. Dus uh, als iemand zich bij ons aanmeldt, dan gaan we er naartoe maken een afspraak. Maken kennis, kijken wat de dienstverlening precies moet inhouden maken, zetten dat netjes op papier en ja, dan, dan, dan doen we daar dus ook een offerte bij. Dus dat is allemaal uh, voorkomen transparant. Hoeveel klanten heeft u op dit moment? We zijn uh, ergens uh, eind februari, begin maart uh, gestart en we hebben er nu zo ongeveer 25. En dat is voldoende om uh, van te leven? D nou, nog niet helemaal. Maar um, uh, dit soort uh, uh, uitzendingen gaat reuze helpen. Daar zijn wij van overtuigd. Ja, ik <laughs> denk dat het een groeimarkt is? Ja, ik, ik trap in mijn eigen valkuil. Maar... <laughs> uh, oh, zo, zo, ik zou het geen valkuil willen noemen. Ja. Maar um, nee, het is zeker een groeimarkt. Want inderdaad, uh, in 2011 kwamen er meer dan 65 plussers bij. Er zijn er nu iets van 2,6 miljoen. Nou, dat gaat alleen maar uh, toenemen. En uh, ja, natuurlijk zijn mensen, ook als ze wat ouder zijn, best wel in staat om dingen zelf te doen. Maar vaak hebben ze er ook geen zin meer in. En de kinderen hebben vaak twee, allebei een baan. En die zeggen, ja, we willen wel, maar we hebben geen er Zijn vaak legio-redenen waarom, uh, waarom mensen ja, toch dit soort dingen liever uitbesteden. En dat vinden wij heel begrijpelijk. Ja, het is een flinke stap uit het notariaat, want daar komt u uh, vandaan. Ik. Ja, maar dat is wel heel lang geleden, hoor. Ondertussen heb ik uh, nog allerlei andere prachtige dingen gedaan. Goed. Waaronder dit nieuwe bedrijf Alter Ego Services, zo heet het bedrijf. bedoelt dus om ouderen te helpen in de dingen die niet door anderen gedaan worden en waar ze behoefte aan hebben. Dank voor uw uitleg, Teun van Helleberg, uw Ja, u ook, heel veel dank. Goedemiddag. Dag. Zometeen in stand.nl gaan we het hebben over de uitlating van Emil Roemer. De stelling is begrijpelijk dat Roemer zich verzet tegen Europese boete. 0800 1101, dat is ons telefoonnummer. daar kunt u nu wel op bellen. Daar gaan we zo meteen over praten. U krijgt eerst de hoofdpunten van het nieuws van Jobboot. Radio 1. Het NOS-journaal. Op dit moment leest de rechter in Moskou het vonnis voor... in de zaak tegen de Russische punkgroep Pussy Riot. Tegen de bandleden is door het Openbaar Ministerie... drie jaar gevangenisstraf geëist. De rechter heeft de drie inmiddels schuldig verklaard... maar tot het uitspreken van een vonnis is het nog niet gekomen. Wanneer dat wel het geval is, hoort u dat direct op deze zender Radio 1. De ChristenUnie wil extra maatregelen om de jeugdwerkloosheid te bestrijden. Partijleider Slob zegt in Spits dat hij zich grote zorgen maakt over het aantal jongeren zonder werk. Slob vindt dat de regeling voor kleine banen terug moet komen. Hierdoor is het voor jongeren makkelijker om banen van 12 uur of minder te krijgen. Volgens de ChristenUnie moeten jongeren na drie tijdelijke contracten ook sneller een vaste baan krijgen.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 En het RIVM waarschuwt dat dit weekend smok kan ontstaan. Hogere temperaturen en windstilte kunnen zorgen voor luchtverontreiniging. Volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu gaat het om matige smokvorming. Smok ontstaat als er weinig wind staat en de verontreinigde stoffen zich ophopen in de lucht. Vooral mensen met gevoelige luchtwegen kunnen dan last krijgen van onder meer irritatie aan de ogen, neus en keel. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws web1 verkeersinformatie 16 files, 70 kilometer bij elkaar. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, 3 kilometer bij Muiden. De oorzaak is een ongeluk, er zijn twee rijstroken dicht. Verderop tussen Blarikum en Buntschoten, een file van 8 kilometer. Na een ongeluk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag... voor knooppunt Ippenburg, 12 kilometer. De linker rijstrook is daar afgesloten. Op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Rotterdam Sjaloos 3 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechter rijstrook. En bij de werkzaamheden op de A50 van Arnhem naar Os voor knooppunt Ewijk 12 kilometer. Dit is Radio 1 NCRV. NL. Frank Dumosch Goedemiddag allemaal, welkom bij Stam.nl. Emiel Roemer is klaar voor het gevecht met Brussel. Nee, kijk, ik, wil, ik heb hier natuurlijk een statement willen maken. Die regels, natuurlijk proberen wij ook de boel zo snel mogelijk financiële orde te krijgen. Dat, dat geldt voor alle partijen, ook voor ons. Maar als het, de situatie er nu om vraagt om te investeren... dan moet je niet belemmerd worden door een regel die ooit eens een keer in een andere tijd is afgesproken. In een interview met het Financieel Dagblad zei Roemer letterlijk... moet ik die belachelijke boete betalen als het tekort groter is dan 3% over my dead body? De kritiek vloog hem vervolgens rechts en links om de oren. Is het goed van Roemer dat hij met open vizier benoemt waar de SP voor staat... namelijk dat begrotingsregels niet leidend zijn? Of is het in verkiezingstijd niet slim om dit soort statements te maken? Ik praat erover met Arjan Vliegenthart, eerste kamer voor de SP en directeur van het wetenschappelijk bureau. Arjan Vliegenthart, goedemiddag. Goedemiddag. Drie keuzes, graag een ja of een nee. Regels zijn er om gebroken te worden? Nee. De Europese boete is achterhaald. Ja. Roemer heeft de verkiezingscampagne hiermee naar zich toe getrokken. Ja. U kunt thuis meepraten in Stam.nl. De stelling luidt, het is begrijpelijk dat Roemer zich verzet tegen een Europese boete. Bent u daarmee eens of oneens sms het naar 7070, dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt ons ook gratis bellen op het nummer 0800-1101, 0800-1101. Of u kunt stemmen op de website www.stam.nl of twitteren hashtag Stam.nl. Arjan Vliegendhart, het is begrijpelijk dat Roemer zich verzet tegen een Europese boete. Zeg eens nee. Nee, dat is waar. Dat is een hele goede strategie, dus ja. Ja, en waarom is dat een goede strategie? Nou, omdat er regels er zijn voor mensen. Uh, en als we nu zien dat Nederland in een crisis zit... dat uh, we gisteren zagen dat meer dan een half miljoen mensen werkloos zijn... dat je dan op dat moment zo hard op de rem gaat trappen... om een, een Brusselse norm te halen... en daarbij de Nederlandse samenleving schade toe te brengen... dat is geen verstandig beleid en daar moet je dan ook je tegen verzetten. Hoe waar het ook uh, kan zijn, Nederland is geen eiland in de oceaan, toch? Nee, dat klopt. Het grote probleem is dat wij tegen andere landen gezegd hebben... dat zij zich keurig aan die regels moeten houden. Jazeker, en ik denk ook dat het goed is dat bijvoorbeeld landen als uh, Griekenland... waar de grote, grote crisis is, dat die ook tijd krijgen om hun problemen op te lossen. Dat heeft de SP ook altijd gezegd. Alleen het geldt wel op dat je het op een verstandige manier doet. En dat kan soms zijn door hard te bezuinigen. Maar in een geval als het Nederlandse, waarin we een snel oplopende werkloosheid hebben... waarin we in een goede economische positie zitten, grosso modo... kan het goed zijn om even iets meer tijd te nemen. Ja, maar dan zullen de, de, de Grieken zeggen, uh, wij willen nog meer tijd. Uh, dan zullen de, de Portugezen en de Spanjaarden en ook de Italianen zeggen... Uh, jongens, doe eens even rustig aan met jullie eisen. Nederland heeft nu juist heel hard geroepen dat het niet waar kan zijn. Ja, we hebben altijd gezegd, je moet er inderdaad voor zorgen... dat Griekenland de boel op orde kan krijgen. En dat betekent ook dat de Grieken tijd en perspectief... moet worden geboden op een betere oplossing. En dat heeft de Nederlandse regering natuurlijk niet gedaan. Daarom hebben we ook altijd veel kritiek gehad... op het beleid dat Nederland gevoerd heeft in Brussel. En ook we kritiek gehad op het beleid... dat eigenlijk aan de ene kant miljoenen fondsen opricht... Om banken te ontzien, maar de Grieken niet vooruit te helpen. De SP staat uh, nummer één in de peilingen. Nou zijn peilingen peilingen, zal iedere politicus zeggen. Maar het zou zomaar kunnen zijn dat de SP de, de volgende premier van dit land gaat leveren. Dan heb je het toch ook te houden aan de lijn... die Nederland eerder in het buitenland heeft getrokken? Nee, de Nederlandse regering mag en hoort ook, op basis van een verkiezingsuitslag... beleid uit te zetten waar ze zelf voor staat. Dus wel degelijk mag er een trendbreuk in Nederlands beleid zijn... ook in opzichte van Brussel. We hebben de laatste tijd erg braaf meegedaan... altijd opgezeten en pootjes gegeven. Dat hoeft niet meer als, de, als het aan de SP ligt. En mogen we best wat harder erin gaan. Nou, U zegt braaf geweest. Nederland is het, is het bijtertje van de EU geweest... als het gaat om de begrotingsdiscipline. Het is het braafste jongetje van de klas geweest... als het gaat om het hameren op die begrotingsdiscipline. Uh, en wat dat betreft denk ik... dat ook voor Nederland, maar ook voor een land als Duitsland... waar de economische vooruitzichten niet al te best zijn... dat het best wel eens goed zou kunnen zijn... wanneer we daar ook extra investeren om die economie op gang te helpen. Wacht even, waarom zegt u dat Nederland het braafste jongetje van de klas is geweest... als het gaat om begrotingsdiscipline? Omdat uh, Nederland de afgelopen jaren voortdurend heeft geroepen... inderdaad uh, 3% en geen stuiver, geen stuiver meer. En banken wel uh, proberen te redden... maar niet de bevolking van de landen in Zuid-Europa. En dat is volgens mij een verkeerd beleid geweest. Ja, goed. Helder, u vindt het een verkeerd beleid. Feit is dat Nederland natuurlijk wel die positie ingenomen heeft... en in veel opzichten uh, daar feller en, uh, en strakker in was dan zelfs uh, Angela Merkel. Dat klopt. En u vindt dat het dan niet raar is dat uh, uw voorman, de voorman van uw partij... zegt uh, zo'n uh, boete over my dead body? Nee, want dat was de vorige regering en ik hoop dat het de SP van de volgende regering zal zijn. En dat betekent ook dat er een ander geluid in Brussel te horen zal zijn. Dus dat moet kunnen, vindt u? Ja, natuurlijk. Daar gaat politiek over. En daar gaan de verkiezingen van 12 september over. Als we zouden zeggen, u mag stemmen, maar er mag niks aan het beleid veranderen... dan hadden we net zo goed geen verkiezingen kunnen houden. De stelling van vandaag is het is begrijpelijk dat Roemer zich verzet tegen een Europese boete. 850 mensen hebben gereageerd op www.stam.nl. 62% is daarmee eens, 38% is daarmee oneens. Iemand zegt op onze site, uh, Roemer probeert na de heftige reacties zijn ware aard nu te vullen... door in allerlei, in alle eil te verklaren dat hij het begrotingstekort niet zal laten oplopen. Maar dat dat hij meteen moet doen tijdens het gevraagde interview als hij geloofwaardig had willen zijn. Nou heeft hij dat ook meteen gedaan, uh, zag ik in het interview. Maar uh, begrijpt u die reactie? Nee, want uh, dan had die meneer of die mevrouw die zo gereageerd heeft eerst het interview moeten lezen. Want daarin staat ook dat de SP... Orde op zaken wil stellen met de begroting. Ook wij vinden dat je niet structureel te veel geld uit kunt geven. Alleen de vraag is: moet je dan heel hard op de noodrem gaan stappen? In één keer naar onder de 3% of laat je jezelf iets meer tijd? En daar hebben wij voor gepleit. Dat punt heeft u gemaakt. Uh, nou zegt uh, Plasterk, het Tweede Kamerlid voor de Partij van de Arbeid... als je de Europese sanctie, dus die boete, negeert... dan neem je eigenlijk afstand van de muntunie. Dus dan neem je afstand van de euro. Wat vindt u daarvan? Nou, ik denk dat uh, het eerste wat je zou moeten doen... is dat je dat in gesprek brengt in Brussel. En ik denk dat er in Brussel dit moment ook een andere wind begint... terwijl ik denk aan de verkiezingen van Hollande in Frankrijk... denk aan andere verkiezingen die op stapel staan. Waarbij ook gezien wordt dat het huidige beleid van strikt handhaven van uh, begrotingsnormen, voor een hele hoop landen... meer problemen oplevert dan het oplost. Dus als je daarmee begint, ben ik er ook al van overtuigd... dat je daar een meerderheid voor kan krijgen. Maar in, in plaats van te zeggen, ik ga die boete niet betalen... kan je toch beter voorkomen dat je een boete moet betalen? Zeker. Uh, uiteraard is het beter om te voorkomen dat je uh, 3% hebt. Alleen als we kijken naar de huidige situatie... en de economie die in slop zit... als we dan hard op de rem trappen dan doen we het verkeerde beleid ook naar de toekomst toe. En daarom pleit de SP voor een eenmalige investering van 3 miljard. En daarna zullen wij ook het begrotingstekort naar onder de 3 procent brengen. Die investering van 3 miljard gaat met name om de bouwsector. Ja. Uh, de koopkracht wil u garanderen tot ruim boven modaal. Uh, uh -huh. zoete lieve Gerritje, wie gaat dat betalen? Nou, dat, dat betalen we. Lees je ons programma na. Dat betalen we op tal van manieren. Door bijvoorbeeld een aantal dingen uh, iets duurder te maken, van de sterkere schouders iets meer te vragen, van de grote ondernemingen die heel veel winst maken, iets meer te uh, vragen. En ook dingen, ik, ik kan het wel een keer zeggen: de JSF niet aan te schaffen. Dat zijn allemaal politieke keuzes waardoor je er op een sociale manier uit de crisis. Uh, kunt komen. En wat zijn die grote ondernemingen... die op dit moment uh, grote winsten maken? Nou, als je kijkt naar op dit moment hoe het in, uh, in Nederland... het belastingstelsel is georganiseerd. Obama zegt daarvan, dat is een belastingsparadijs. Dus als je daar gewoon de belastingtarieven ietsje ophoogt dan komt er veel meer geld binnen. Ja, maar u zei net, de, de, de, de zwaarste schouders kunnen wel meer lasten dragen. En toen noemde u, noemde u de grote bedrijven die grote winsten maken. Ja. Dan vraag ik u, welke nou, grote bedrijven maken op dit moment grote winsten? Als je kijkt naar, naar bijvoorbeeld uh, de, de multinationale ondernemingen... die vaak een uh, hier gevestigd zijn omdat ze een, uh, een goed belastingtarief vinden... Dan als je daar iets meer van vraagt en iets meer belasting laat heffen... Dat je, dan kun je daar ook uh, meer geld mee binnenhalen... en dan kun je ook dan sociale manier uit de crisis komen. Ik hoor nog steeds geen antwoord op mijn vraag. Maar u bedoelt, u bedoelt de holdings, bedoelt u de internationale... Holdings die zitten, bijvoorbeeld IKEA, dat soort bedrijven. Onder andere, onder andere ja. ja. En die mogen wel wat meer belasting betalen. Daar, daar zien we van dat er structureel miljarden weglekken. En uh, die zouden we allereerst maar eens moeten zien te vangen... alvorens we zeggen, we gaan uh, aan de onderkant van de samenleving... een bijdrage vragen aan de crisis. Het beeld wat uh, met name de, de rechtse partijen uh, nogal sterk uh, proberen te benadrukken... is dat de SP uh, uh, moeite heeft om uh, de begroting gedisciplineerd uh, op orde te krijgen... Klopt dat beeld? Nee, dat klopt niet. A, uh, is dat een, uh, een argument uit het ongeruimde? Want de SP heeft nog nooit geregeerd. En B, waar we geregeerd hebben, hebben we puin geruimd. En ervoor gezorgd dat in de gemeenten waar de SP aan het bewind was... dat daar de mensen inderdaad perspectief hebben gekregen. En dat de begroting op orde was. En dat geldt ook voor provincies als Zuid-Holland en Noord-Brabant... Maar op dit moment in besturen. Ook daarvan geldt, daar loopt het niet financieel uit de klauwen. Dan gaat het financieel heel goed. En daar wordt ook beleid gevoerd... waar een deel van het SP-programma duidelijk tot uitvoering komt. En zullen we het er even over box meer hebben? Nou, prima. Ja, nee, ik, vind... ik, ik, ik hoorde vanochtend uh, de wethouder van de VVD uh, toen de tijd collega van Emiel Roemer zeggen... dat uh, de VVD het op het nationaal niveau toch echt niet goed gezien had. En dat hij samen met Emiel Roemer puin heeft geruimd van zijn voorgangers. En als een VVD-wethouder dat zegt over een SP-wethouder... dan heeft hij volgens mij een goed punt en dan lijkt het mij de beste verdediging... voor de, uh, de reputatie van Emiel Roemer in Boksmeer. Je daar komt bij, dat, daar yeah. komt bij dat na vier jaar regeren in Boksmeer de SP de verkiezingen heeft gewonnen. En dat zou toch echt niet het geval geweest zijn als het een potje zou zijn geworden. Jolanda de Sapt, de leider van GroenLinks, die zegt: roemers schiet in de oude SP tegen reflex. Een vette tomaat naar, uh, mop, naar Europa. Moppen over boetes helpt niet. Verstandig linksbeleid voeren wel. Zeker. En verstandig be linksbeleid betekent ook dat je geen boetes gaat betalen. Ja, maar dat blijft u verstandig vinden? Dat blijf ik verstandig vinden, ja. En als de hele wereld nou zegt, Nederland is gek, wat zegt u dan? Nou, dan zeg ik, dan moet u toch goed luisteren wat de hele wereld zegt. De Nobelprijswinnaar Krugman uit de Verenigde Staten, econoom, zegt... er is nog nooit een grote economische mogelijkheid geweest... die zich uit een crisis heeft bezuinigd. Als je kijkt naar wat het IMF zegt, als je kijkt naar wat de OESO zegt... die zeggen allemaal dat... Europa moet investeren in plaats van zich kapot bezuinigen. En het is frappant om te zien dat de Nederlandse liberalen zich op dat opzicht... achter de dijken verschuilen en niet kijken naar het internationale debat. Stel dat die boete er komt, wordt die dan echt niet betaald? Ik denk dat die boete er echt niet zal komen. Dat is de vraag niet. Nee, die boete komt er niet. En dan gaat Emil Roemer ervoor liggen als hij onze premier is. En dan komt hij er helemaal zeker niet. En dan komt hij er ook levend vanaf. In Nieuwsuur heeft Roemer gezegd dat hij inderdaad alles zal alles doen... om te voorkomen dat hij er komt. Maar als hij er komt, gaat hij hem wel betalen. Ja, maar hij komt er niet. Daar ben ik van overtuigd. Pechtold noemt dat gedraai. Nee hoor. Dat is gewoon het standpunt van wat Emil Roemer ook in dat interview naar buiten heeft gebracht. Maar het is van tweeën. Heeft... Je zegt of over my dead body en dan is het ook over my dead body. Uh. Of je zegt uh, ik ga alles doen om het te voorkomen, maar als hij er is dan betaal ik hem. Of de boete komt er gewoon niet. En dat zal het geval zijn. Alexander Pechtold van D66 die, uh, rubriceert de uitspraken over onder economisch populisme waarmee de SP zichzelf buitenspel zet. Ja, dat volgens mij is dat roeptoeteren zonder zelf argumenten te brengen... in stelling te brengen. En uh, Alexander Pechtold mag dat allemaal zeggen... maar dan zou hij toch eerst naar het internationale debat moeten kijken. Eerst dan moeten kijken wat het IMF en de OESO zeggen. En zich dan daar eens mee uiteenzetten. op dit moment is het eigenlijk... hij is eigenlijk de nationalist en de populist. En dat is vervelend voor hem om vast te moeten stellen... maar dat is volgens mij echt de werkelijkheid. Meneer uit u bent politicus. Als we even naar het politieke landschap kijken... Uh, dan staat de, de SP redelijk alleen met dit standpunt als het om Brussel gaat. Alleen de PVV, dat zou dus de enige partij zijn waar de PVV... ...nog wat mee zaken zou kunnen doen? Nee, hoor, de Partij van de Arbeid vindt ook dat we de 3%-norm niet zouden moeten halen. Ik hoorde de VVD nu ook spreken over een investeringspakket. Je ziet dat onder de economische crisis de panelen aan het verschuiven zijn... ...en dat er steeds meer draagvlak komt, uh, voor, ook voor onze ideeën. En allereerst is straks op 12 september de kiezer aan het woord. Die bepaalt hoe groot de politieke partijen worden. En na 12 september zijn we in een land waarin alle partijen op 13 september... ...die met elkaar gaan praten over hoe we dan een regering gaan vormen. Maar ik vind het erg goed dat de, crisis, dat de kiezer zich op 12 september hier ook overuit kan spreken. En ik ben ook erg blij... dat mijn voorman daar heldere taal geeft. Dat zouden andere partijen ook moeten doen. Arjan Vliegentaard, Eerste Kamerlid voor de SP. De stelling van vandaag is het. is begrijpelijk dat Roemer zich verzet tegen een Europese boete. Bent u daarmee eens of oneens sms'en naar 7070? /70, dus 7070, /70, dat kost 50 cent. U kunt ons gratis bellen op 0800-1101, 0800-1101. U kunt stemmen op de website www.stam.nl... of twitteren, hashtag Stam.nl. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Wim Kroosman spreekt u. Dag. Uh, ja, ik. Uh, om maar de woorden van uw gesprekspartner te herhalen, uh, roep toeteren. Uh, ik vind inderdaad uh, dat we de eventuele boete niet zouden moeten betalen. Gezien uh, eerdere reacties van Frankrijk en Duitsland na het verdrag van Maastricht en die de begrotings. Uh, uh, afspraken toen ook niet nagekomen zijn, een boete opgelegd gekregen hebben... en we hebben nooit meer gehoord of ze die betaald hebben. Maar ik neem aan van niet. Dus in die zin ben ik het wel met meneer Roemer eens. Ik vind alleen zijn manier van uit daarover buitengewoon onverstandig. Uh, maar dat geldt wat mij betreft voor meer dingen die meneer Roemer zegt. Maar, ja, maar waar, waarom is het buitengewoon onverstandig? Nou, ik denk, als je dat echt niet zou willen, en nogmaals, daar ben ik het wel mee eens... ...dat de stille diplomatie misschien daarin meer succesvol is. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, met Pieter van der Hoeven spreekt u. Ja, ik begrijp dat de heer Onder geen boetes wil betalen. <tacht> maar van de politicus zou je dan verwachten dat hij de afspraken die we gezamenlijk gemaakt hebben... ...ter discussie stelt... En niet omdat woord nog eens te gebruiken gaat roepen, toeteren, van ik ga me niet een afspraak houden. Daarmee geeft hij voor iedereen een slecht voorbeeld. En maakt hij zichzelf in Nederland erg ongeloofwaardig. Ja, dus met andere woorden de discussie inhoudelijk aangaan aan Brussel en niet weigeren om een boete te betalen. Precies, en voorkomen dat we een boete moeten betalen. Dat mag op alle manieren, maar niet roepen als er een boete komt, dan vertik ik het. Want zo, zo, zo gaan we niet met afspraken die we met elkaar maken om. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, u spreekt met Leo Corijn. Ik uh, ben het voor uh, een keer eens met meneer Roemer... dat we die boete niet moeten betalen, al heeft hij het alweer teruggedraaid. En ik vind zelfs dat hij iets verder zou moeten gaan... dat hij, uh, waar ze ooit mee begonnen zijn met de SP, terug uh, naar de gulden, Weg uit de euro, weg uit die hele Europese munteenheid. Als hij niet zou draaien, zou hij daar nu mee komen. Maar meneer Roemer blijkt, ik ben het zelfs een keer met meneer Pechtold eens... blijkt te draaien... Ja, wat u vindt doorpakken en helemaal stoppen met de EU? Voilà, we hebben het geld genoeg gekost. Laten we ons verlies nemen wat het gekost heeft. En nu stoppen met dat hele circus en de Engelsen en de Zwitsers achterna... weer verstandig onze eigen economie gaan doen. Waarop baseert u zich dat de EU ons alleen maar geld gekost heeft? Uh, meneer, als wij kijken hoeveel miljarden wij in Griekenland gepompt hebben... en ze krijgen nu weer twee jaar uitstel om hun zaken bij te stellen... en over twee jaar krijgen ze nog een keer vijf jaar uitstel. Dat komt nooit meer goed. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met Nico Housing. Dag. Ik ben het uh, oneens met, uh, met de stelling van meneer Roemer. Uh, Eerst ben ik het ook eens met voorgespreken dat het niet verantwoord is om dit soort afspraken zomaar ter discussie te stellen. In de tweede plaats blijkt nu ook wel de ware aard van meneer Roemer, dat hij van economie niet zoveel verstand heeft. En in de derde plaats is het zo dat op het moment dat we met meneer Roemer als premier te maken hebben... ...dat wij onmiddellijk onze AAA-status zullen verliezen... ...en waarschijnlijk 6 miljard euro per jaar meer aan rente op onze staatsschuld... ...zullen ja. we goed moeten betalen... ...en dan komen, komt die aan alle kanten komt die geld tekort. En dat kan nog op één manier worden opgelost... ...en dat is een belastingverhoging voor alle Nederlanders... ...waarbij dan met name die zogenaamde sterke schouders helemaal de schijzer zullen zijn. Goed, dank voor uw reacties. Stam.nl, goedemiddag. Goedemiddag, uh, u spreekt met uh, Waal Hallo? Ja, u mag het zeggen. Ja. Ik ben het helemaal eens met Roemer. Hij had het misschien in andere bewoordingen moeten uh, uh, aangeven in de krant. Maar wat hij wil is signaal afgeven. Want uh, wij hoeven niet altijd de beste, braafste uh, uh, kindje van de klas te zijn. In Europees verband. Maar waren we dat dan of zijn we dat dan? Ja, natuurlijk wel. Wij, samen met Duitsland houden wij die hele zaak uh, omhoog nog steeds, denk ik. Ja, ja. Dus... En, en als ik dan, als ik dan hoor uit, uit Griekenland, is een minister één dag minister. En die gaat zijn dochter uh, voor het leven lang benoemen ergens. Dan denk ik van ja, we kunnen lang zo doorgaan, maar het houd ik heel op hè. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag met uh, Van der Molen uit Permanent. Ik ben het wel een klein beetje eens met meneer Vriegenhard. Het is namelijk hartstikke slim, juist in verkiezingstijd, om lekker hard te roepen... die Europese Unie en die euro-doffe ellende. Er gaan allemaal miljarden naar Griekenland, het kost ons alleen maar geld. Maar ik vind het ook pure misleiding. Ik word er ook een beetje kwaad om. Want dit soort wanlijners, dat gaat er natuurlijk in als een, als een mes in de boter. Ja, maar, maar waar zit het misleidende in dan? Nou kijk, hij moet er wel bij vertellen. Als wij dat inderdaad doen, uit die Europese Unie stappen en die euro loslaten dat de gevolgen voor ons land en onze bewoners dramatisch zullen zijn. Maar dat we even de boel scherp houden, dat heeft hij niet gezegd. Hij heeft niet gezegd uit de EU en uit de euro. Nee, maar dat, je de, dat is het begin. Als je namelijk zegt, ik, ik heb lak aan al die regels... dan haal je die euromarkt onderuit. Dan zullen andere landen ook zeggen, nou, dat heeft precedentwerking. Dat moet je niet doen. Je moet de regels in acht nemen. Duitsland en Frankrijk hebben ook de regels niet in acht genomen. En dat was heel dom van die beide landen. Goed, en zo dat moeten we... Niet doen. En zo moeten wij ons niet opstellen, dat bedoel ik? Nee, absoluut niet, absoluut niet. Dank voor uw reactie. Stam.nl, goedemiddag. Ja, Rob Engels uit Den Haag. Dag. Ja, uh, <coughs> Hallo, ben ik een uitzending? Jazeker. Oh. Goed. Uh, ja, wat ik me eigenlijk afvraag, uh, dat is, zijn er eigenlijk rechtsmiddelen om dat tegenop te komen tegen een dergelijke boete? Want ik denk dat, uh, dat meneer Roemer bedoeld zal hebben van, dat ze, daar zullen wij ons uh, met uh, alle middelen recht zullen wij ons daar met hand en tand tegen verzetten, indien wij dus een boete opgelegd krijgen. Want dat is mij nog nergens duidelijk geworden. Ja. Ik denk dat, als, uh, dat Roemer bedoeld heeft, dat als hij uiteindelijk door een rechtelijk gebod daartoe uh, geprest zal worden, dat hij dan natuurlijk zal worden. Ja, ja. Oh goed. We gaan straks even vragen. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, met Ralph Maasans, goedemiddag. Dag. Nou, ik, ik ben een liberaal tegenstander van de EU... maar ik vind, je zit er nu in en dan ga je toch echt een aardig patroon meedoen. Dan moet je ervoor zorgen dat ze eruit komen. Maar ja, de oma geeft alleen maar aan dat hij totaal ongeschikt is als premier. En ik ga je ook vertellen dat de SP die gaat niet deelnemen aan de regering... Dat, dat gaat echt niet gebeuren. Ik, ik zie, je ziet nu al een soort cordon sanitair ontstaan. En dat is ook maar beter voor ons land. Want het zou een, inderdaad om met Bolkestein te spreken een plea zijn als zo'n heer zich ooit als premier mag presenteren. Goed, zij gaan niet regeren. Dank u wel. wel, goedemiddag. Goedemiddag. U mag het zeggen. Oh, ja, uh, ik, ik heb ook mijn mening. Ik, uh, ik, ik vind dat uh, Homer zo en zo uh, altijd gelijk heeft. Die man, ik sta duizend procent achter hem. Ik vind, heel Nederland valt hem aan nu, omdat hij sociaal is en de rest is asociaal. En hierbij wil ik nog eens zeggen, dat wat de roemer altijd roept, wordt altijd gelijk afge afgekraakt. En dat ben ik nou helemaal spuugzat, want die man is gewoon een sociaal man en die, en die probeert Nederland te redden. En wat de rest allemaal gedaan heeft, die probeert Nederland kapot te maken. Want wij zitten allemaal tegenover elkaar, dus ik hoop dat we allemaal weer sociaal worden. Goed, Nederland da dank, wordt sociaal. Dank, dank voor uw reactie, stam.nl. Goedemiddag. Goeiedag. Uh, kan ik reageren? Ja. Uh, nou, ik wou zeggen, we moeten ophouden met Zwarte Pieten, van links of rechts. Uh, als de euro laag is, dan is het toch goed voor de export. We hebben toch uh, een groei gehad van de economie... omdat de euro uh, laag was ten opzichte van de dollar. En uh, wat minder bekend is, is dat uh, grote, uh, grote olieconcerns zoals Shell... die schijnen met miljarden op de loop te zijn. Dan weet ik niet of het euro okay. zijn of dollar. Okay. Maar die schijnen op grote schaal staats Amerikaanse staatsobligaties. Oké, okay, dank u wel. Maar dat is echt wel een heel ander onderwerp. Dank u wel. Stam.nl, goedemiddag. Ja, goedemiddag. U mag het wel even kort zeggen. Ja, u spreekt met Rietje aus Nijmegen. Uh, ik wil opmerken dat het niet om een boete gaat die wij aan Europa moeten gaan betalen. Mochten wij de uh, norm niet halen. Maar ja. dat wij, als wij... Wij moeten inderdaad betalen... En zijn wij dan weer, uh, koersen we weer met z'n allen in de goede richting op, krijgen wij dat geld gewoon weer terug. Oké, okay, dank voor uw reactie. Arjan Vliegentaard, eerste kamerlid voor de SP en directeur van het Wetenschappelijk Bureau. Uh, dat laatste klopt wat die mevrouw zegt, het gaat niet om een boete, maar het gaat om een soort, soort tijdelijk bedrag wat je moet betalen. Als je het weer goed doet, krijg je het weer terug? Tot op, zekere hoogte, tot op zekere hoogte, want het kan ook zijn dat je het geld gewoon kwijt bent. En dan gaat het in de algemene middelen van de, van de Europese Unie. Als je onder die norm blijft. Als je boven die norm komt. Als ah, je boven die ja, norm blijft, ja. Ja, ja. Dus zodra je weer keurig je begrotingstekort weggewerkt hoef je hebt... dan hoef je geen boete meer te betalen. Maar dan komt het geld ook terug. Dat ligt er even volgens mij aan, hoor. Dat is helemaal niet zo gezegd. Volgens mij is die boete wel onomkeerbaar. Goed, nou dat is een interessante vraag dan, of dat zo is. Uh, dat lijkt me wel een punt van belang in deze hele discussie. Want als het geen boete is, maar een tijdelijk bedrag... Uh, een soort, uh, nou ja, borg, zeg maar... dan klinkt het al een stuk minder erg dan boete. Nee, een borg is het niet. Goed, een sanctie, zo is het. En zijn er, dat is ook een interessante nog vraag eigenlijk... zijn er rechtsmiddelen om op te treden tegen zo'n boete? Kan Nederland zeggen van luister eens Brussel, we doen het niet... en we stappen naar uh, de Europese rechter bijvoorbeeld? Ja, die boete wordt ook niet automatisch opgelegd. Hè. Nederland zou aangeklaagd moeten worden door andere Europese lidstaten... dat ze in gebreken blijft en dan moet het Hof daarover oordelen. en Dan houdt het Hof kunnen zeggen van uh, Nederland, u moet die boete betalen. Zo zal, zo zal het gaan. En de ervaring is, op dit moment doen voldoen 13 van de 17 eurolanden niet aan de 3 norm. Welke van de eurolanden dan in staat zou willen zijn om naar Nederland toe te wijzen. Uh, dat zijn er maar heel weinig die dat dan kunnen doen... zonder dat ze zelf meteen de Zwarte Piet terugkrijgen. Want dat is volgens mij ook wel goed om vast te stellen. 13 van de 17 EU-landen voldoen op dit moment niet aan die 3 norm. En dat komt niet omdat ze allemaal hartstikke dom financieel beleid voeren... maar omdat we in een hele grote crisis zitten. En die andere landen zeggen ook, wij stellen mensen voor regels. En dat zou Nederland ook moeten doen. We moeten orde op zaken stellen, ook financieel. Maar we moeten er ook tijd voor nemen. En dat betekent dat we niet als een gek en een bezetende die die nee, procent heilig moeten maken. Dat punt heeft u gemaakt. Eén van de bellen zei, het is lekker slim om dit allemaal in verkiezingstijd te roepen. Maar het is ook pure misleiding. Want je moet ook bijvertellen dat dit klauwen met geld kost. Nee, het kost geen klauwen met geld. Je niet, nou uiteindelijk, als je je niet aan die begrotingsnormen houdt. En ja. mogelijkerwijs, want hij zegt, het is de eerste stap op weg naar uit de euro, uit de EU. Nee, kijk, als je je begroting op lange termijn niet op orde krijgt... dan heb je een groot probleem. En daar pleit de SP ook helemaal niet voor. Daar heeft Emil Roemer ook in het Financieel Dagblad helemaal niet voor gepleit. De SP maakt de financiën op orde. Alleen neemt even iets meer tijd... waardoor de economie op gang kan komen... en onze sociale samenleving, zoals we die hebben... die ook in stand kan blijven. Want als we straks naar de volgende generatie een samenleving brengen... die volledig is afgebroken... dan heeft die samenleving en die volgende generatie er ook helemaal niks aan. Arjan Vliegentwart, eerste kamer voor de SP. Dank voor uw bijdrage. 1100 mensen hebben gereageerd op de stelling... het is begrijpelijk dat Roemer zich verzet tegen een Europese boete. 62% is daarmee eens, 38% niet. Jan Nom, vrijdagmiddag live. Wat gaan jullie zo meteen doen? Alexander Pechtold, ja, we zal het over gaan? Over verkiezingen, over Europa, over de verhalen waar je het net over gehad hebt. Over uh, Emil Roemer... Daarnaast kan Engeland wel voorkomen dat Assange naar Ecuador vertrekt. Zanger Martin Buitenhuis van, van Dick Hout... die recenseert Ellen Tendamme en Anthony Hopkins. We gaan het over piramides hebben, of je die met Google Earth kunt ontdekken. En alle vaste gasten zijn er weer, hier in de kroon. André Mopijn, Frits Barend, Justus van Oel, Bert Brussen. Frits Barend met nieuws over koninklijke onderscheidingen. Heel veel satire en energieke live muziek uit Rotterdam. De kick dit keer. Dat zometeen na het uitgebreide internationaal. Dus op deze zender Radio 1 verder.